Dit is dooral Megens met het NOS-journaal. Wikileaks-oprichter Julian Assange zegt dat hij zich vrijwillig overgeeft aan de Britse politie... als hij morgen zijn zaak tegen Groot-Brittannië en Zweden verliest. Hij zou dan na 3,5 jaar zijn schuilplaats verlaten. Groot-Brittannië wil Assange arresteren om hem uit te leveren aan Zweden... omdat hij daar wordt verdacht van verkrachting. En morgen bepaalt een commissie van de VN of Groot-Brittannië het recht heeft hem te arresteren. Binnen de EU is Nederland een van de landen met het strengste asielbeleid. Dat zegt het wetenschappelijk onderzoek en documentatiecentrum van het ministerie van Justitie in de Volkskrant. De kans op een verblijfsvergunning voor een asielzoeker is in Nederland kleiner dan bijvoorbeeld in Duitsland, België of Zweden. Nederland ontvangt volgens het WODC weinig vluchtelingen die kansloos zijn, zoals Oost-Europa of West-Afrika... Daar staat tegenover dat er relatief veel kansrijke vluchtelingen naar Nederland komen... zoals uit Syrië en Eritrea, maar voor die groep is Nederland strenger dan andere EU-landen. De noodtoestand in Frankrijk leidt tot schendingen van de mensenrechten. Dat zeggen Amnesty International en Human Rights Watch. Sinds de aanslagen in Parijs in november is de noodtoestand van kracht... en sindsdien heeft de politie meer dan 3000 huiszoekingen gedaan... en meer dan 400 mensen verplicht om op dezelfde plaats te blijven wonen. Veel van hen mogen s'avonds hun huis niet uit en moeten zich dagelijks melden. Franse moslims zeggen dat ze doelwit zijn vanwege hun geloof, niet omdat er verdenkingen zijn. Vrijdag vergadert het Franse parlement over de noodtoestand. Honda roept in de Verenigde Staten 2,2 miljoen auto's terug vanwege problemen met de airbags. Doordat die soms met grote kracht openen, kunnen er metaaldeeltjes losschieten. En wereldwijd zijn er zeker 11 mensen door om het leven gekomen. Of ook in Nederland auto's terug moeten naar de garage, is nog niet duidelijk. Het weer. Vanuit het westen gaat het op steeds meer plaatsen regenen. In de loop van de middag wordt het dan weer geleidelijk droog en breekt mogelijk in het noorden de zon nog even door. Het wordt vandaag 6 tot 10 graden. Dit was het NOS Journal. DFM, U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 hier te gast. En uh, we gaan eens even kijken wie alles doet vandaag. Kasper Keurzon die, uh, doet de techniek. We zijn net afgeteld van uh, 10 naar 1 en daardoor begonnen. De redactie doet, is gedaan door Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik. En de eindredactie is gedaan door Geri Rutte. Die ons ook voorziet van heel veel papier. Hennie van der Leden zit naast mij, goedemorgen. Ja, goedemorgen Ben. Ja, nee, dit is allemaal leesvoer. En uh, ja, stel je voor dat we niks te doen hebben. Wel het ons <laughs> door. Goed, wij gaan het uh, in het eerste uur hebben uh, met Hella Wanders in ons gesprek over Pluspunt. Ja, en daarna gaan we door met uh, uh, Christian Monen, de districtsdirecteur van de ABN AMRO die haar kantoor sluiten in Zandvoort... nou, dat willen we natuurlijk ook allemaal... kijken ja. of we daar droge ogen bij houden ehm, ja. aan het einde van... Uh, maar dat zullen moet we nog mee... niet... Waar moet ik nu met al geld heen? Oh, ik weet wel wat Ben... Oh, ja. maar dat zullen we naar <laughs> de uitzending uh, bespreken. In, ja. uh, in de serie Ontwerpen Waterlooplein... komt als laatste architect George Polman zijn plan toelichten. Lieve schat, wij hebben geen Waterlooplein. Ik trap in mijn eigen valkuil, want het is het Westerparkstraat. En het is het Watertorenplein... Ook nog? Nee, het plein, uh, ja, daarom trap Geef ik daar niks, steeds in. Het geeft niks hoor. Het is het ontwerp van het Watertorenplein. Hadden we maar een Waterloopplein? Dan gaan wij naar het nieuws en de reclame. En dan uh, gaan wij praten met de VVD. En met wethouder Lisbeth Schalk uh, van het uh, OPZ, moet je zeggen. Uh, er is de afgelopen dinsdag nogal wat gebeurd in, uh, in de raadzaal. En daar willen wij beiden nog even wat uh, over kunnen vertellen. Ja, en liefst nog even horen wat er nou niet al in de kranten politiek correct verschenen is. Wij willen eigenlijk wel de achtergronden daarvan weten. Dan is het uh, tijd voor uh, de damherten. Bram van Lieren van de Partij voor de Dieren uh, komt er nogmaals toelichten waarom massale afschot niet nodig is. En de gedachten die erachter zat. Er zijn natuurlijk veel voorstanders en veel tegenstanders. En nu mogen de tegenstanders aan het, aan het woord komen. En uitgenodigd was ook Marianne uh, Tiemessen van de Partij van de Dieren. Maar die <coughs> uh, komt niet. En daarvan, ja, daarvoor in de plaats komt Bram van Lieren. Die gaat met weekend. Tegenover ons zit Hella Wanders. Goedemorgen, Goedemorgen. van uh, Pluspunt. Oh, ook hella. Zandvoort. En, uh, Vol programma. Hoeveel, hoeveel namen hebben jullie nog meer? Um, hoe is het in Pluspunt? Goed. Pluspunt bestaat tien jaar. Ja, nou, gaan we daar nog wat aan doen? Daar gaan we zeker wat aan doen. We hebben een logo natuurlijk met tien jaar Pluspunt en uh, we gaan uh, tien activiteiten extra dingen doen. Ik ga niet alles overklappen, maar ik zal even een tipje van de sluier. Wanneer bestaat... Uh, uh, Dit pluspunt? jaar, precies. precies wanneer jaar? weet ik niet. We doen weet je het je hele niet? jaar doen we tien okay. activiteiten. Uh, ...wat extra in de aandacht brengen. Eén van die activiteiten is dat Mona Meijer... <coughs> ...samen met Jolanda Meijer um, een groot kunstwerk gaat maken... ...waarin iedereen uh, een stukje mag maken. Iedereen die daar uh, die zegt, ja. oh dat vind ik leuk, die ja. mag komen. Nader... Die... Ja, ja dus, die, dus het, zijn, het wordt allemaal kleine canvasjes... ...en dat wordt één groot schilderij... In bepaalde beleidingen. Ja. Ja. ja, precies. Wanneer precies dat, dat, dat wordt nog bekendgemaakt? En tijdens NL Doet op 11 maart uh, gaan we een boom planten op het plein met de buurt. En vanaf dat moment komt er ook een wensboom in pluspunten staan. En okay. daar kunnen mensen wensen, dus reële haalbare wensen die ook binnen de doelen van pluspunt vallen, kunnen ze daar inhangen. En dan Honden in september echt... met Burendag dan gaan... we even terug naar die wensboom. De bedoeling is dat zij iets wensen wat pluspunt kan... Realiseren. Precies. Kan realiseren. Ja. Oké, okay. dus geen vakantie naar uh, Rio. Nee, ik bedoel maar. Ja. Nou, en, uh, en, en Ben, die kan ja. de neerhalen. <laughs> ja. Weten jullie een, een mogelijkheid om mijn geld kwijt te raken? Ja, ja precies. Ja. Dat zou een goed ja. doel ja. zijn. Ja, dus, nou, zou dus, dat zou heel krijgen, maar, denk ik. Maar, maar die kan pluspunt ook wel realiseren. Um, waar ga je die boom planten? Want je, je roept zo, ik ga ja. een boom planten. Dus ik blijf ja, een klein het. in mijn, ja, uh, in mijn ja. visie. Ja. En uh, je hebt natuurlijk eerst die, dat, dat uh, parkeergedeelte. Ja, en daarachter komt... staat het beeld van uh, Ja, waar uh, die precies Marlene. komt weet ik niet. Maar het is helemaal afgesloten met de gemeente. En het okay. komt in dat eerste stuk. Dus niet echt midden op het plein. Maar echt bij die... Uh... Aan de andere kant, waar die bij flat die... Uh, is, ja. die, waar die gevel naar beneden is. Nou, dus waar die vlaggen stuk, staan, ja. dat stuk volgens mij. Daar is ook nog zo'n grote plantenbak okay. met van dat riet erin. Van dat duin erin. En, en dat uh... wordt een, uh, een tien jaar uh, rememberboom. Ja. Ja, en dan de, de, de, met Burendag in september, ja? dan worden de tien wensen bekendgemaakt die we gaan realiseren. Nou, ik vind het een, een goed initiatief. <coughs> op, leuk. Uh, op NL Doedag, dat uh, wordt steeds uh, heftiger in, uh, in het land. Het is begonnen ja? met een beetje vrijwilligerswerk ja, en leuk. uiteindelijk ja, is het. Ja, het is, echt, uh, groot is echt groot geworden. Het uh, is echt groot geworden. Jullie coördineren daar een heleboel in. Ja. De, de Rotary doet er een stuk in mee. Hebben jullie al wilde plannen voor die... Uh, de... Ja, 11 maart. Dus we gaan de boom planten en er wordt een bankje geschilderd. Met ook, en, en dat gaan we dan ook schilderen in het thema van pluspunt tien jaar. En we gaan de boom planten. en die windboom dus komt te staan. Uh, verdere plannen die, ja. die zeggen van... nou, we gaan uh, iets schoonmaken of iets restaureren of uh, nee, tuinen ik, doen. Ik weet niet precies wat er allemaal nog meer gebeurt. Maar dit zijn de drie highlights okay. van uh, dat het bankje geschilderd mm -hmm. wordt. En dat is natuurlijk ook voor de buurt hè, buiten. Ja. Dus uh, dat, uh, daar ga ik nu even... weet ik niet alle in en ouds van. <lacht> nou, verder vind ik het leuk om te vertellen aan Zandvoort... dat gisteren is de vrijwilligersinformatiepunt... heeft elk jaar een fototentoonstelling... Hè, met, de, met de prijsuitreiking. Uh -huh. Dit jaar was het een fototentoonstelling. <lacht> uh, Johan Lagarde, die heeft uh, uh, de genomineerde... Uh, organisaties uh, analoog op beeld gezet met oude foto's van Rob Bossink uit de oude doos en we hebben de prachtig acht foto's met de, uh, vrijwilligerswerk door de jaren heen dus uit 1923 een foto en uit 1972 er de... zijn acht prachtige foto's die hangen nu in het Zandversmuseum echt leuk als je er bent of je loopt langs, loop even naar binnen bekijk ze het geeft een mooi beeld hoe het, ja, is het, het, het een vrijwilligerswerk... Nou ja, ja, het is sowieso ja? een heel duidelijk ja? verschil. Want er is één foto uit 1923 van de reddingsbrigade. Dus dan begrijp je wel dat dat een heel groot verschil is. Maar wat leuk is, is dat je ziet dat het echt breed... Ja, het is eigenlijk van alle tijden... dat het vrijwilligerswerk zo breed gedragen wordt in Zandvoort. Ja, iets om trots op te zijn, toch? Ja, leuk. Leuke tentoonstelling. En, uh, iets ja. iets uh, over die vrijwilligers. Uh, um, daar zit hij nog steeds om te springen... Uh, Hoeveel vrijwilligers lopen eigenlijk bij jullie rond? Want Veel. Dat is natuurlijk ook steeds maar uitbreidender. Ja, ja, ja, ik denk 200 staan er bij ons uh -huh. ingeschreven. Niet iedereen is natuurlijk even actief. Maar uh, de 200 mensen die. Maar elke uh, steen is er één toch? Ja, nee, het, is heel, het, is echt, het wordt gedragen uh -huh. natuurlijk door vrijwilligers. Zij doen. Ja, zonder vrijwilligers kunnen we dicht, Morgen. Nee. Nou, dat een heel antwoord wel dicht, geloof ik. Maar ja, uh, en er staat... Er staat uh, Nederland ook even tussendoor. Ik ja, ben ooit eens de een keer staat, er is, de is een, uh, een professor vrijwilligerswerk aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. En ik heb het volgens mij al eens eerder gezegd. Ik heb een lezing bijgewoond en die zei... Als alle vrijwilligers in Nederland op één dag zouden zeggen... We doen het niet meer. Dan zou het een gigantische chaos worden in Nederland. Dan ja. Dat gaat helemaal ja, daar kan ik me wel bij voorstellen. Ja. Ja. Nog even terug naar de foto's. Uh, ja? Dat zijn de genomineerden? zei je Ja, de genomineerde organisaties. In, dat is in en november daar allemaal geweest. Een, uh, een... En er waren de vier. En die zijn op beeld gezet. Okay. Maar die heeft hij analoog op beeld gezet. Zwart, wit en analoog. Zodat het, uh, je ziet wat er in de ja loopt. Heel mooi uh, ook bij die nou. oude foto's van Rob Bossink uh, past. Deuig. Zijn er nog highlights die uh, in, in uh, Pluspunt gebeuren binnenkort? Nou, dan wou ik nog vertellen... We hebben een, ook Zandvoort heeft een nabestaande groep. Op maandag 7 maart begint hij. Dat wordt elke eerste maandag van de maand. Van half twee tot vijf. De, de, heb je een dierbare die je moet missen? En vind je dat fijn om met andere mensen... die ook een dierbare missen, daarover te praten of om samen te zijn en te lachen, te huilen, wat Is daar iemand Dan, bij uh... die uh, een soort gespreksleider ja. is... of is het gewoon een kwestie van kom maar... Nee, André Hagenaar, haar... die is maatschappelijk werker bij Context... die begeleidt de groep. En uh, de groep is gratis, uh, inclusief koffie en thee. En uh, je kunt je aanmelden, maar dat is niet, hoeft niet per se. En maandag 7 maart is de eerste. En dat wordt het elke eerste maandag van de maand... Uh, is dit een nieuw initiatief? Ja, ook. Ja. Oh, dus dit is nieuw. nieuw. Dit start echt okay. maandag 7 maart. Ja. Ja. En dan Alweer we... één activiteit erbij. En dan is het natuurlijk echt leuk. Ik hoor jullie net zeggen van de ABN Amro. Maar wij hebben ook uh, geweldige workshops. <kijf> uh, veilig telebankieren met je iPad. ABN nou, Amro. ik denk dat dat natuurlijk. Uh, dat gaan we zo meteen horen. Maar dat gaat er natuurlijk hoe langer om meer. Ja, uh, misschien kunnen zij hem wel vergoeden. We zullen ja, aan uh, nee, nee, nee, jezelf nee, nee. even goed, bij Misschien wil de ontzetten. bank als uh, als, als uh, van nou als je echt vastloopt en je wil dat toch leren ah, ja. en misschien kunnen jullie ik niet dat ze opkomende talenten gaan sponsoren door uh, hmm. de groep hmm. Abn Nou ja, ouderen die willen gaan uh, telebankieren zijn ook opkomende nou, talent. precies, toch? zeker. Nee, maar goed, als als de bank weg is, <laughs> moet je wel telebankieren. Of een andere voorziening treffen. Ja. en Misschien ja. kunnen jullie daarin ook een rol spelen. Ja, wie we weet. Gaan we gaan het daar straks met de, met de bank over hebben. En dan zou ik nog, nog iets leuks willen ja. noemen. Op uh, 11 februari start er een nieuwe bewegingscursus. Het is bewegen met Laban. Er zijn natuurlijk enorm met veel Laban. Ik had er ook nog nooit van. Nee, gehoord. ik ook niet. Dat nee, is ook dat wel. is een vrij oude. Ja. Je hebt natuurlijk allerlei bewegings. Uh, het is dus een manier van uh, bewegen. Ja, het is dat, dat, je, dat je uit je denken gaat en bewegen. Het schijnt heel ontspannen te zijn en humoristisch. Met een beetje drama. En het is voor iedereen uh, toegankelijk die nog op een, op een matje kan liggen. En Daarvan op kan staan. <lacht> en, Onlang, dat is het nou, dat is wel belangrijk. <lacht> ja, dat we. is dan een beetje die voorwaarde. <lacht> en het heeft te maken: het schijnt het is heel ontspannen te zijn <lacht> met heel veel humor en, ja, ja, en een beetje drama. En, en hoe toelaten. zet je je voeten? Ja. Ja. <lacht> <lacht> en, um, maar ik denk, ik denk juist dat het, dat moet zijn. Je moet, uh, als je naar zo'n bewegingsgroep uh, gaat, dan moet je daar plezier in hebben. Ja, precies. Nou, dat, en, en ja, Het is, en een, dat is er een zeer bewogen mee. kunnen staan. docent met heel veel ervaring. Zij is zelf ook al uh, gepensioneerd. En uh, ze vindt het gewoon heel leuk om dat weer uh -huh. op te gaan pakken. 11 februari om uh, half 11 tot half twaalf. En het is een open proefles. Uh, geef je op voor de proefles, zou ik zo zeggen. En uh, het is een gratis proefles. En je mag ook gewoon komen kijken hoe anderen informeren? dat doen. En denken dat... Uh, is dat wat voor mij of niet? Nou, dat ik vind, vind komen is meedoen hoor. Oh. <laughs> nou, ik kan, me, ik kan me voorstellen dat wat, wat Hennie zegt. Ik zeg van, nou, ik geef het over ja, het matje. Je, en, uh, laat mij eerst eens kijken. Goh, ik vind je, het leuk. Kom je, er een keer mee doen. kan me voorstellen. Ja. Hmm, dat weet ik niet. Ik weet niet hoe mensen het vinden die meedoen als ja, ja, ja. er kijkers ja, bij zijn. Ja, ook, ik zou ja, ook, zeggen, doe gewoon ja, lekker mee. En, het, leiden, en je je het is voor één ja. keer. En, en vind je het leuk? Geef je op. Het, is, het heet met Laban, ik kende het ook niet. En, het is, en dat spel je, ja, je leert je waar je fysieke grenzen liggen. En, en, het heet. en je spelt dat als L-A-B-A-N. Ja. Dus je kunt ook nog even opzoeken op internet. Ja, en het is Marie Nuenhuis. Marie Nuenhuis geeft. De cursus. Dit zijn uh, denk ik zo'n beetje de highlights die je uh, kwijt ja. wilde. Ja. Um, alle andere informatie staat op jullie website. Altijd. En ja. dat is? www.plus.zandvoort.nl Ja, dat wil ik van jou horen. En je kan <laughs> ook kijken bij ookzandvoort.nl, www.ookzandvoort.nl En anders kan je altijd even bij jullie binnenlopen, toch? Oh, altijd. Het is zo gezellig. Het wordt steeds drukker. Maandagochtend staat de koffie klaar. Om tien uur. Ja. Helemaal ontzettend bedankt voor je ja, uitleg. Mochten mensen uitleg willen over de dingen die nu gepasseerd zijn. Kunnen ze rustig binnenlopen bij Zandvoort Of op beide pagina's kijken op de website. Ja. En je kan altijd bellen voor informatie. Oké, okay. bedankt. Okay, bedankt. Fijne dag. Helemaal ja. goed. Succes. You're the Een stukje muziek komen we op iets wat een klein beetje heftiger is. De ABN AMRO gaat uh, Zandvoort verlaten. Op 4 maart uh, sluit het kantoor. Tegenover ons zit de districtmanager van ABN AMRO, de heer uh, Monum. Eén zeer goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, de eerste vraag is natuurlijk waarom gaat de AMRO dicht? ABN ja. AMRO. Goeie vraag. Uh, goedemorgen. Um, had u niet op gerekend op deze vraag? Jawel, had ik op gerekend. Um, nou wat, wat, uh, wat wij zien is een, een veranderend klantgedrag. Uh, en daarmee een veranderende behoeften ten aanzien van uh, hoe, waar en op welke manier wil ik mijn bankzaken regelen, doen. Um, wij zien dat de helft van onze klanten. Ja, meer ja, is... de microfoon. Ja, een beetje dichterbij. Ja, goed zo. Prima. Ja, de helft van onze klanten uh, komt eigenlijk niet meer op een kantoor. En de andere helft komt eens in de twee jaar op een kantoor om de, om de complexere bankzaken te regelen. Um, als je dat vertaalt naar wat ze dan wel willen... Um, zie je uh, online, uh, onderweg, thuis op de bank, uh, telefonisch. Wanneer de klant het zelf wil, willen ze die bankzaken regelen. En daar spelen wij op in. Dus dat betekent, um, we hebben uh, bankieren, waar we het net in de pauze al over hadden. We hebben internetbankieren, uh, we hebben telefonisch... We hebben zelfs ook, uh, voor degenen die het willen, Facebook en Twitter, uh, de social media, kan je met ons in contact treden. Um, je kan ook zelfs, uh, als je s'avonds een hypotheekgesprek wil voeren, want je werkt overdag, kinderen regelen en s'avonds op de bank met je partner, kan je met een webcam uh, uh, hypotheekgesprekken uh, met ons voeren. En uh, last but not least, uh, een landelijk dekkend kantorennetwerk uh, voor de mensen die wel graag naar kantoor willen. Dus op al die manieren proberen we in te spelen op die veranderende klantbehoeften. Uiteindelijk uh, wordt de klant dus een beetje richting uh, internetmarkieren uh, geduwd. Nou, die, die zit er al, als ik het goed hoor. Ja. En dat betekent dat er dus weinig mensen nog binnenkomen en dat het dus een duur kantoorpand is met dure medewerkers, terwijl er dus weinig klanten komen. Want die doen het al op een andere manier. Min of meer? Um, ik, ik zie weet nu niet of een ik kleine aarselie. Nou, ik, ik weet niet wel, wel, wat de vraag uh, precies daarin is. Um, um, maar uh, het, uh, als u doet op duur als in kosten... het is geen uh, kostenbesparingsmaatregel geweest. De, de reden uh, waarom wij uh, Zandvoort sluiten is... Uh, degene die ik net zei. Uh, het bezoek loopt terug, het neemt af. Um, en misschien goed om te benadrukken dat het kantoor sluit... betekent niet dat je je dagelijkse zaken er niet meer kan doen. Je kan nog steeds geld opnemen, je kan geld storten. Dus er zit een automaat. En um, in Haarlem uh, zit een groot kantoor, nog een kantoor... in Bloemendaal en in nee, steden. En met bus 80, als ik het goed heb... ben je binnen 20 minuten uh, vanuit Zandvoort... stop je daar voor de deur en loop ja. je binnen. En mocht je met de auto willen gaan overigens... er zit een parkeergarage daar ja. onder het pand. Nee, mijn opzomming was eigenlijk even een reactie op wat Ben zei. Want volgens mij is dat de gevolg ervan... dat er dus een groep mensen... Ja. Uh, een beetje met de handen in het haar komt te zitten. Het grootste gedeelte zegt. Ik doe dat toch al. Ik kan op alle mogelijke manieren met mijn bank zaken doen. Wanneer het mij uitkomt. Maar er is natuurlijk een groep mensen die die gang naar dat filiaal gaat missen. En de vraag is. De oude? Nou, de opzet is dat we daarmee niet meer naar de bank kunnen. Dat is een beetje wat hij niet bedoelt. Ja. Dat is ook zo, want ik zie nog wel eens wat oudere mensen om maandagmorgen om half één voor de bank staan. Want op één ja. gaat die open en dit gebeurt echt. Ja, echt waar. Die en, die, en die zullen de dus de iets moeten, uh, uh, moeten veranderen met de bus naar Haarlem uh, gaan. Misschien ook goed om te is dus dat er daar geld opname, geld storten en sealback, dat is maar... voor de zakelijke klanten mogelijkheden. Uh, blijven. Hè? Dus, dus die blijft. En uh, eentje die ik net vergeten ben te zeggen, en dat is dan misschien niet zozeer voor degene die voor naar het, waar u naar refereert, maar wel de uh, niet zo goed ter been zijnde senioren klanten. Daarvoor gaan we een proef uh, opzetten dat uh, een collega van ons naar het huis uh, uh, toe kan gaan van de klant die niet meer... Naar Kijk, dat is wat wij nou bedoelden, dat antwoord. Okay. Ja, dus, dat wist ik niet. Dus er, er, er blijft een, een soort van persoonlijke zorg. Een andere bank die heeft in het LDC een paar uur spreekuur in, uh, ingesteld. Waar je dus als lid van die bank gewoon een paar uur kan komen. Uh, ik vind het, uh, het initiatief om naar de burger thuis te gaan vind ik heel erg goed. Want het zijn inderdaad mensen die dan eigenlijk toch naar dat kantoor zouden willen. Die kunnen bij jullie uh, in, uh, in contact gaan. Ja. Er gaat natuurlijk heel veel uh, contant geld in, uh, in Zandvoort om. Er wordt uh, contant gestort, maar er moet ook contant gehaald worden. Ja. Uh, dat storten, dat kan natuurlijk wel maar halen, niet meer. Geld binnen? Klein geld ja, oh, Er gaat oh, veel klein geld in Zandvoort om. Oké, okay, ja, maar aan de bui aan buiten dus, niet Leiden. meer binnen in de bank... Dat klopt. En ik hoor klopt. heel veel ouderen die zeggen: en. ja, maar dat vind ik zo onveilig. En die gaan dus naar binnen. Ja, nou nu, nu uh, um, en daar kijken we hier ook naar om de exacte locatie uh, te bepalen en de vormgeving. Wij kijken altijd heel goed naar uh, de belichting. Uh, uh, zeg maar in de brede zin van des het gevoel en ook de daadwerkelijke veiligheid. Dus ook de zichtbaarheid van uh, waar je het geld opneemt. Met andere woorden niet in een donker steegje, maar uh, op, een, op, een, op een zichtbare uh, plek met sociale controle. En dat, zullen we daar, uh, dat zal daar ook het geval zijn. Um... Uh, misschien ook nogal goed om te benadrukken dat uh, als je kijkt naar, naar, naar uh, toeristen. Ik begreep dat er ook uh, opmerkingen waren geweest of, of vragen waren gesteld van kunnen mensen nog geld wisselen. Dat, dat deden we al niet. Maar daarna zie je dat een merendeel van de toeristen zullen ook gewoon euro's uh, opnemen en euro's uitgeven. En daarnaast ook met pinpas betalen. En we zien ook een toen, uh, toename in het aantal uh, ...plekken waar je met creditcard kan betalen. Dus ook Jullie wisselde al betalen. niet meer, en dat wist ik ook niet. Nee, nee, nee. Nee. Nee, dat is het grensbisselkantoor tegenwoordig. Maar ik, de Ton heeft mijn mijn vraag over het kleine geld. Ja. Uh, veel ondernemers hebben klein geld nodig. En dat haal je dus niet uit de muur. Dus daar zou je voor naar halen moeten of naar hem steden, nou. Ja, correct. Dat vinden ze wel vervelend natuurlijk. Hm. Heb je daar al reacties op gehad van, nee. Uh, van ondernemers? Nee. nee. Dat verbaast mij. U ook ja. zie ik aan u. Nee, uh, de, uh, nee, nee. <laughs> nee. Maar goed, maar, uh, dat, dat, als je uh, uh, zo seizoensgebonden moet werken. Ja. En uh, noem maar op visventen, haringkarren, uh, stroomtenthouders, ja. winkeliers. Hebben veel uh, wisselgeld nodig. Mm -hmm. Dus ik had wel het idee dat daar wat, wat reactie over zou komen. Want Van de andere groep, het? de ouderen, uh, is dat duidelijk. Dat horen wij op straat ook wel. Ja. Dus daar is dat nu het dan, dat wisselgeld? Er is nog steeds de mogelijkheid om uh, in het filiaal zelf uh, dat wisselgeld... Uh, dat wist ik eigenlijk ook niet. Nee, dat, sorry, die weet ik niet. sorry. Nee. Ja, alle ondernemers die kunnen uh, klein geld halen en daar moeten ze voor betalen. Dus dat, uh, dat is zo. Ja, dan wordt het een briefje op de toonbank, uh, heeft u klein geld voor ons. Hè? Dat, dat uh, gaat zeker gebeuren. Um, ja. ook, ook, het is... voor, ook voor zakelijke klanten geldt natuurlijk dat uh, de, de bereikbaarheid etcetera, van de andere kantoren net zo goed is als, uh, als dat die voor uh, particuliere klanten. Ja, dat, dat, is, dat is logisch. Alleen ja. je, moet, je moet daarvoor naar Haarlem of je moet ja. daarvoor naar Heemstede. En, uh, ja, dat, want dat zijn dat de, de mogelijkheden nu voor de Zandvoort. Dus Heemstede en Haarlem. En Bloemendaal. En Bloemendaal. Uh, Bloemendaal, oké. Okay. Ja, ja, en uh, goed, dan ga je. Je kan ook verder gaan, dan heb je nog andere plekken. Maar, uh, maar wij we hebben uh, ja. ja, ook de, de collega's die nu werkzaam zijn in het kantoor Zandvoort, die zullen ook werkzaam zijn in Haarlem. Uh, er vallen geen ontslagen? Vanwege de sluiting van kantoors antwoord? Nee. Nee. Alles wordt herplaatst. Als je. Er zijn natuurlijk mensen die. persoonlijk contact met een bankier. of een bankierster hebben. Ja. Blijft dat hetzelfde? Krijg je nieuwe contactmensen? Als particulier of als zakelijk? Want zakelijk kan ik geen antwoord hierop geven. Dan particulier. Nu is het zo dat. je überhaupt al niet. ten alle een eén contactpersoon hebt. Je zal wel, als je naar het kantoor toekomt... een bepaald aantal gezichten vaker terugzien. Dus als je het hebt over die herkenning... Eh, daarom hebben we er ook bewust voor gekozen... om de collega's van Zandvoort ook in Haarlem... Eh, te laten gaan werken. Want we verwachten ook dat de klanten van Zandvoort... die naar een kantoor toe willen... dat die dat kantoor in Haarlem uitkezen... vanwege die bereikbaarheid met de bus en de, de auto. En het is een grote kantoor, neem ik ja, aan. Zeker, ja, zeker. zeker. Ja, ja het, het is jammer... Toch wel. Uh, nou, hiermee uh, verliest Zandvoort zijn uh, laatste bank. En die had het een prominent uh, aangezicht in Zandvoort. Eerst in het pand waar je zat, toen zijn jullie verhuisd en nu uh -huh. weer terug. Dus o, ja, dat, wat, uh, wat gebeurt er eigenlijk met het pand? Is het uh, het eigendom van de ABN AMRO pand? Op dit moment is het eigendom van de ABN AMRO. En wat gaat ermee gebeuren? Gaan jullie dat in de verkoop doen? Ja, dat wordt uh, met behulp van een makelaar in, in de verkoop gezet. Um, en uh, misschien nog ten aanzien van het uh, prominente aanzien. Uh, wij zorgen er natuurlijk ook voor dat uh, de, de mogelijkheden die achterblijven, het pinnen, het geld storten, ook op een, ik zal maar even zeggen, een prominente of in ieder geval ook een aantrekkelijke manier uh, uh, neergezet Ja worden. Eigenlijk is dat, uh, die prominente plaats waar je nu ziet, is de plek waar je uh, uh, als, als inwoner of toerist veilig en open geld kan, uh, mm -hmm. kan halen. Mm -hmm. Ligt dat een beetje aan de koper of het op die plek dan blijft? Of kan blijven bestaan op die plek? Of is dat, dat een overleg met een, met een koper? Eh, ik hou me niet bezig met, nee, eh, ja, met het exacte verkoopproces. Ik verzin het maar, maar de, te plekken. Eh, ja. Wij nemen wel onze wensen mee ja, ja, ja. in het werkproces. Ja. Okay. Nou, als je het verkocht hebt, dan zou je moeten gaan zoeken naar betere locaties... Bestaat dan ook de mogelijkheid om de locaties uit te breiden? Ik weet dat er heel uh, uh, vaak gevraagd wordt om een, uh, een pinpositie in, in Noord. Dat is aan de andere kant van Zandvoort. En er staat geloof ik, nu nog maar één geldautomaat. Wordt, wordt dat nog onderzocht? Um... Die specifieke weet ik niet. Wat ik, wat ik in ieder geval kan zeggen is dat wij uh, altijd kijken naar, naar de behoeften en het gedrag van, van de klant. Um, en dat gaat dus zowel over mobiel bankieren, internet uh, uh, naar kantoor komen, uh, als mede uh, het willen opnemen van geld. Ja. Um, dat geheel bezien wij en daar willen wij zo goed mogelijk op inspelen. Um, deze exacte weet ik niet. Nou, je komt erop omdat je. Uh, uh, je haalt iets weg. En daar zou u ook iets voor terug kunnen uh, brengen en de, de wens in, uh, in die regio is groot. Ja, nogmaals, ik weet, ik weet het niet. Hè. Wat, ik, wat, okay. ik, wat ik kan zeggen is dat wij op basis van klantgedrag en die veranderende behoeften, onze verschillende kanalen. Hè, want een fysiek lokaal of een fysiek kanaal is één van de mogelijkheden. Maar ook juist het mobiel, het online, telefonisch, et cetera. Mag ik nog even ja, een ja, ja. bruggetje maken naar onze vorige spreekster, die zei bij pluspunten, wij hebben een aanbod. Uh, uh, ABN Amro, kom eens met ons praten of daar een mogelijkheid is. Nemen jullie dat mee? Zeker. Ja, en, meer, en meer dan meenemen? Doen jullie het ook? <laughs> dat, gaan we, dat, gaan, dat gaan we bespreken. Uh, Wil je het dat, alsjeblieft wat, doen? Want daar zitten inderdaad heel veel uh, mensen die daar binnenkomen. En dat zou natuurlijk al in een, een, een eerste instantie al een hele opluchting zijn... voor mensen die zich zorgen gaan maken. ja En, en, en uh, uh, de les, maar die wordt al gegeven in, uh, in het gebruik van de telemarkie. Ja. Dus ja. die, uh, die, die wordt al gegeven he, door ja maar ik weet niet of dat nou toen de microfoon al aan stond of niet, maar dus voor de zekerheid zeg ik hem uh, die, stond nog even, die stond nog niet aan okay. er nee. um, worden en dat zal ook in dit geval uh, specifiek voor een ten aanzien van de sluiting van <coughs> Zantwoord, worden er workshops gegeven uh, aan klanten, en dat is niet alleen oudere klanten hoor, dus gewoon iedere klant die zegt, ik wil net wat meer leren over mobiel en internetbankieren ja, want dat uh, was al in het filiaal want als ja. ik er wel eens binnenkwam, zag ik daar uh, zweet Metende mensen. En dan een medewerker. Uit enthousiasme dan. En nou, nou, ze vonden het wel moeilijk hoor. En dan zeiden ze, ik weet het even niet. Hoe gaat dit en ja, zo. Dus ja, dat deden jullie dat al. De, ja, klopt. Ja. En misschien is dat ook wel uh, goed. Hè. Uh, wij, om nog te zeggen. Wij, wij investeren in alle kanalen. Waarvan de klant... Uh, kennen geeft, dat die gebruik uh, ja. daar gebruik van ja. maken. Ja. En dus ook uh, mobiel bankieren en internet bankieren. Um, en u zegt net, uh, zwetende klant omdat het lastig is. Wat je ziet, daar investeren wij ook in. Om dat makkelijker uh, ja. en, en meer intuïtief te maken. Ja, um, want als, als we, we het eenmaal in. kennen en weten, dan is het en natuurlijk, uh, en kunnen, dan ja. is het natuurlijk uh, de, geweldig. Ik bedoel, je, kunt, uh, je hoeft de deur niet meer uit om de brief te posten. En je kunt het in gedeeltes ja. doen. En, uh, het is, ja, ja het is uh, ja. geweldig. Wij hopen dan uh, dat uh, de wens van Henny in vervulling gaat en ABN AMRO een uh, aantal uh, sessies gaat verzorgen in uh, pluspunt. En ik heb begrepen dat daar al aan de bar over gesproken is. Um, nou, <laughs> ik ik, ik vind het niet doen. zo erg om dat de wens van Henny te noemen, hoor, als het maar uitkomt. Ik mens. denk dat het de grote wens is van, <laughs> ja. van heel veel mensen. Maar ik, uh, ik spit hem even op jou toe, omdat jij je je hem bracht. Goed hoor. Uh, ik wil u ontzettend bedanken voor uw komst naar Zandvoort. Ja. En en, dank uh, dank voor de uitnodiging. We gaan zien wat de ABN in de regio verder gaat doen. Ja. Dank u wel. Oké, okay, dank. Dank u wel. The Mississippi Delta was shining like a national guitar. I am following the river down the highway through the cradle of the civil war. Tennessee I'm on Graceland know that, as if I didn't know my own bit, as if I'd never noticed the way she brushed her hair for him. Ik zal niet meer Waterlooplein zeggen, ik zal ook niet Watertorenplein zeggen... want het blijft de Westenparkstaat. Eén Zeer goede morgen, meneer nee, Jos Polman. Het, het blijft een Watertorenplein, toch? Het staat... Ja, het is Watertorenplein. Er is nog uh, officieel geen Watertorenplein in Zandvoort, uh, dames en heren. Nou, heer. dan is het een uh, ontwerp <laughs> voor een Watertorenplein. Ja, dat is goed. Um, in de cyclus architecten die hier hun uh, uh, licht hebben over laten schijnen hebben we meneer Draisma gehad, meneer De Biazi en nou meneer Polman. Meneer Polman, uh, derde plan. Ja, klopt. Uh, hoe uh, zijn jullie ertoe gekomen om een plan te maken? Want in, um, ineens liggen er drie plannen. Dat vond ik wel een beetje uh, Ja, ik, ik, ik denk dat dat de tijdgeest is. Het is natuurlijk een plein. Uh, ja, je komt er altijd langs. Sterker nog, ik heb hier vroeger altijd een krantenwijk gehad. In de Westenparkstraat en de Oosterparkstraat. Dus uh, uh, dan zie je hoe dat plein leeg staat. En je ziet ook hoe de watertoren in verval raakt. Er is natuurlijk een brand bovenin geweest. En, uh, ik ben onlangs ook in de toren zelf geweest. Ja. En als je dan ziet uh, dat die waterschade nog niet is opgeruimd. De duiven die vliegen daar bovenin rond. Ja. Allemaal papieren en paparazzen liggen er nog beneden in. Ja, er is toch... Uh, verval. Uh, eigenlijk als je kijkt naar Zandvoort en, en de potentie die Zandvoort heeft... Um, en de staat waarin het zich nu in verbindt. Bevind, dan is uh, de Watertoren. En het Watertorenplein. Ja, als architect ga je vingers dan jeuken. Ja. En ik denk dat ik niet de enige architect ben. Waarvan de vingers zijn gaan jeuken. Um, maar ik moet zeggen. De directe aanleiding. Was dat wij gebeld werden. Door een opdrachtgever. Waar we dus in het verleden al voor gewerkt hebben. Dat is ook iemand die eigenlijk aan de voet van de Watertoren is geboren zelfs. En uh, die had hetzelfde gevoel van, uh, er moet iets gebeuren. kunt u onthullen wie die opdrachtgever is. Uh, nou, op dit moment is dat nog wat prematuur, okay. niet dat dat uh, iets geheimzinnigs is. Ah, hij was aan de voet van de Watertoren geworden, dus het is in de Westerparkstraat, een van de eerste nummers. Daar komen we wel achter hoor. Ja, dat, <lacht> nee, maar dat is ook wel nou, de loop vind, vind het van dat dat uh, denk ik komt, wel bekend wordt. Ja. Maar uh, ja, iemand ook met een hart voor Zandvoort, we hadden al een keer andere uh, dingen voor hem gedaan. En die belden ons op en zeiden Van ja, uh, wat zou het toch mooi zijn om boven in die watertoren te wonen? Kunnen jullie daar wat mee? Mm -hmm. En voor ons is, was dat dan meteen direct de aanleiding om uh, daarmee aan de slag te gaan en niet verder na te denken over, uh, oh. maar gewoon uh, dat gaan Die wij fantasie nu doen. die gaat dan ja. uh, op hol slaan. Ja. En, um, Want in. Inderdaad zie ik in het ontwerp, wat hier ligt, dus de tekening... zie ik helemaal bovenin het woordje appartementen staan. Ja, dat klopt. Ja. Ja, dus dat was inderdaad de suggestie van de opdrachtgever. Maar ik wil daar wel bovenin wonen. Dat was Op, zijn droom, als, denk ik, als klein enzo. jongetje al. Ja, Volgens en, mij uh, is dit uh, door iedere Zandvoorde in de loop der jaren... Apu. altijd en eeuwig ook een keer uitgesproken. Ik Iedereen ook, ja. zei, oh, wat zou het mooi, mooi zijn om daar te wonen. Jij en... niet, Ben? Nou, nee. min één dan. Ik, uh, ik Alles aan uh, voor is min één. Ik woon heerlijk in de Pakvalstraat en ik wil daar nooit meer weg. Hoewel ik het plein uh, nu zit te bekijken, uh, zoals nee. jullie ontwerp is. Nee, nou niet terugkrabbelen. Nee, want ik wil het okay. niet. <laughs> um, jullie hebben een, uh, een ontwerp gemaakt en daar staan een aantal uh, woonblokken, uh, ja, uh, appartementenblokken. Ja. Um, we hebben het dan allemaal gevraagd. Hoeveel uh, wooneenheden zijn er buiten de watertoren om, uh, beschikbaar? Um, wij hebben uh, een platte grond gemaakt. Hè. Wij noemen dat uh, ja, een soort badhuisvilla's. Uh, die vier blokken die we daar gemaakt hebben. Die hebben een uh, oppervlakte... Per villa van een, uh, ongeveer een uh, 190-200 vierkante meter per bouwlaag. En dan, dan praten we over de vier wooneenheden die aan uh, de Torbekkenstraat ja. richting Geerlings ja. komen te staan. Maar je moet eigenlijk zien dat ze als blokjes met een oppervlak van 200 vierkante meter. Mm -hmm. En hoe je die gaat indelen, dat is afhankelijk. Uh, daar zit een bepaalde flexibiliteit in. Uh, het stadium waar we ons nu in bevinden is dus een, een, een voorstadium. En um, we kunnen nog alle kanten op. We kunnen daar appartementen maken voor uh, starters van bijvoorbeeld 50 vierkante meter. Maar we kunnen daar ook uh, hele goede familieappartementen van maken van 150 vierkante meter. Ah, ja. Of bijvoorbeeld uh, levensloopbestendige woningen voor senioren. Uh, en zelfs uh, als je denkt aan toerisme, hè, van wat <kliek> heeft Sanford nodig? Mm -hmm. Dan kunnen we daar ook nog uh, hotelappartementen van nou, maken. Dus, dus uh, er is nog niets... Aan indeling bekend, want alle, andere, alle twee andere architecten. die, die kwamen al met, we hebben zoveel starterswoningen. We hebben, de Biage zit meer in de zorg. Ja. Uh, maar is het jullie nog helemaal open? Nee, we hebben een. Uh, een Behalve groep, dit stuk dan. Uh, ja, we hebben een groep waartoe. investeerders. Ja? We hebben een locatie. En we hebben een aantal gesprekken gehad met. Uh, onder andere de gemeente, maar ook met andere uh, geïnteresseerden. En uh, we worden geadviseerd door een hele goede makelaar. En op basis daarvan, hè, want dit is eigenlijk uh, nog maar het begin van uh, ja. het spel. Uh, het standing waarin we nu zitten is dat de gemeente die doet een soort nulmeting <coughs> van zijn drie ideeën. Wat is de potentie van die ideeën? Ja, en als het zo meteen komt tot echte uitwerking, hè, maar dat is ook nog een hele stap met, met inspraak. En de gemeenteraad wordt nog geïnformeerd. Dan ga je echt voorsorteren van um, wat komt hier ja, op deze ja. plek het best tot zijn recht. Ja, ja. En ook voor een gedeelte de markt die en bepaalt. En de financiering van het hele project, is dat een kwestie van uh, die, uh, die appartementen bijvoorbeeld? Ja, dat is uh, denk ik in onze ogen uh, een sterk punt. Uh, dat wij echt een, een goede club uh, mensen ons heen hebben. Ontwikkelend aannemer en uh, wat ik al zei, de makelaar en een aantal uh, mensen die graag willen meedoen. Um, ja, daarnaast blijven we binnen het bestemmingsplan. Dus wij kunnen heel snel uh, aan de slag. En als je dan kijkt hoe lang zo'n watertoren al uh, ja, staat te verkommeren, dan denk ik dat uh, nou, de meneer die boven in die toren wil wonen, die heeft zijn hele leven hard gewerkt. En die is in staat om dat project, dus, dus niet het Watertorenplein, maar de watertoren zelf, met de voet daarvan, uh, al meteen te bouwen. Dus ja. zonder dat je een, een, een lastig verkooptraject in moet of, of met allerlei uh, externe mensen moet gaan uh, onderhandelen. Ja, we uh, hebben die, uh, die vier woonblokken, uh, appartementenblokken ja. gezien. Daarachter komt de tuin. Uh, wat opvalt is uh, een, een soort glazen sluis naar de waardetoren toe. Ja. En dat, daar, komt, daar zit ook nog een gebouw aan vast. Worden dat ook appartementen? Ja, dus je krijgt uh, aan de voet van de toren uh, ook een bebouwing. Waar nu gedeelte... de Filamare staat ongeveer. Ja, precies. Daar wordt een gedeelte parkeren uh, overdekt opgenomen. En daar komen dan eigenlijk een soort uh, uh, broertje van uh, de blokken die op het uh, Watertorenplein staan. En wat wij gedaan hebben is uh, goed gekeken naar die structuur van die toren. Dat is natuurlijk een heel bijzonder uh, gebouw. We hebben zelfs gesproken met uh, iemand wiens schoonvader nog die toren heeft gemetseld. En ook daar beton ja. heeft gestort. Uh, um, en die watertoren die heeft een betonkern. Dat zijn eigenlijk die reservoirs, die ja. bassins, waar dan het water in heeft gezeten. Dat moet je zien als, drie, als twee hele grote cilinders. Van 450 kub en 550 kub. En die staan eigenlijk als een soort raket op poten. Ja. Die betonstructuur die is heel bijzonder. Die willen we graag intact laten. Eventueel geschikt maken om daar een expositieruimte te maken ook van publieke functie met ook een, een uitzichtmogelijkheid. Uh, Daarboven, wat dan vroeger het restaurant is geweest, daar dan uh, het tenthuis maken. En dan daaronder, waar dan uh, de kantoren waren en het archief in de opslag... heb je nog ruimte voor vier lagen met uh, appartementen. Maar dan laten we die structuur van die toren intact. En met name die hoekige buitenschil. Die is gebouwd uit twee lagen steeds-metsenwerk met beton ertussen... Dat is iets van 1000 kilo de vierkante meter. Dus als je daarin gaat rommelen en je gaat gaten maken. en zeker aan die onderkant, als je daar te veel gaten in maakt. dan wordt het een soort reus uh, met leme voeten in onze ja. ogen. Dus daar Inderdaad. zijn we heel terughoudend ja, voor. om daar te veel ja. aan te sleutelen. Ja. Ja. Uh, uw collega architect, uh, de heer Drijsma. die gaat daar wel in, uh, in boren. en maakt daar 1 uh, um, meter uitpandige uh, balkons aan. En ik zie in, in dit plan zie ik nergens een, uh, een balkon. Uh, ik zie wel de ramen van het uh, restaurant. Ja. En u zegt, er, er kan nog lagen onder uh, komen. Ja, in dus de eerste vier lagen. Ja. Dat is zeg maar waar die bassins uh, op poten staan. Maar hoe kijk ik dan daar naar buiten? Daar zitten bestaande ramen in die eerste vier oh, en, lagen. En die ja. willen jullie laten schijnen? Zoals Precies, ik. ja. Okay. En in die structuur, daar kan wat makkelijker, want daar zitten al sparingen in het beton. Dat is te boven dus. Ja, ja, dat kan je al wat makkelijker uh, aanpakken. Maar voor de rest uh, ook qua kosten, want je moet natuurlijk een realistisch plan maken. Uh -huh. uh, als je in uh, die bassins tussenvloeren gaat maken, en allemaal gaten, zowel in die binnenschil van beton als in die buitenschil die dan samengesteld is uit metselwerk en beton. Uh -huh. Ik denk dat dat veel kosten met zich meebrengt. En uh, dat je per saldo niet zoveel opschiet met daar appartementen te maken voor je exploitatie. En dan denk ik van ja, is het misschien niet beter om uh, de geschiedenis van de toren, hè, die cultuurhistorische waarde, zoals dat dan in ons vakgebied heet, met die uh, gietijzeren, pijperijen en leidingen en kleppen en grote draaiwielen, die kan je natuurlijk in het zicht laten, want uh, dat is een stukje geschiedenis. <kugst> en uh, dat is eigenlijk ook, ja, zoals ja, dat we het hele plan bekijken, ja. Ja, van, van wat ja. is nou uh, de, de potentie? Je hebt een watertoren, maar je hebt natuurlijk ook een heel terrein eromheen. En wat zou Zandvoort nou nodig hebben om uh, weer mee te gaan in de vaart der Volkeren? Ja, want wat was jullie inspiratie om het zo uit te voeren, dit ontwerp? Ja, als ik denk aan het Watertorenplein, dan denk ik altijd hoe ik inderdaad op de fiets met de krant uh, langs al die pensions en badhotels fietste op de Hoge Weg. Dus, dus de Hoge Weg en dan met name de oude gebouwen. Het uh, begin 1900 met de veranda's, met ja. de serres, met de erkers... met de mooie balkons en balustrades. De, dat is eigenlijk onze inspiratie geweest. Die, die swong die, um, die Zandvoort voor de oorlog had... Ja. om die weer een beetje terug te brengen. Ja, daarom heeft het plan ook uh, Bad Zandvoort. Dat is ontleend aan het initiatief... wat uh, ooit door de familie Eltsbacher op de Noordboulevard ja. is gemaakt. Met een met passage... Ja. En uh, het is natuurlijk wel heel bijzonder. Je had, op een gegeven moment had je zelfs een rechtstreekse spoorverbinding... tussen Zandvoort en Basel. Dus alle uh, adel uit midden Duitsland. Die, die Eltsbergers waren goede netwerkers. Die hebben dus... Uh, uh, zoveel kennissen gehad in, in, in bepaalde kringen... dat ze iedereen konden warm maken om naar Zandvoort te komen. Nou, Zandvoort had toen echt een, een grandeur tot en met uh, keizerin. Sissi. En even daarop aansluiten. Ja. U weet natuurlijk dat dominee uh, van der Linde... daar uh, inmiddels twee ja. boeken over heeft. Ja. Uh, een fascinerend verhaal over ja. het, het, het, de Joodse aspecten van Zandvoort... die ja. uh, naar, naar boven komen. Ja. Die, dus dan, die liggen bij mij op het uh, nachtkastje inderdaad. Ja, ik wou uh, ja. zeggen dat is natuurlijk dan ook een, een inspiratiebron Inspiratie. geweest. Dat is misschien ook ja. iets van tijd dat uh, ja. Keunhaard van der Linden eigenlijk op hetzelfde moment uh, ja. daarmee bezig is. Uh, ja, is een soort kruisbestuiving. Uh, van, van mensen ja. voelen gewoon wat er nodig is. Uh, zie, op ik, uh, zie ik dat terug in het ontwerp wat ik nu uh, uh, even omhoog hou? Uh, die, die lijnen en die terrassen. Uh, ja, dat klopt. Uh, we hebben hier dus aan de onderkant uh, de erkers. We hebben uh, balkons op de hoek uh, die we helemaal gaan uitwerken. Ja. Dus dit is is even... het, het, sorry, het is een beetje wat er uh, aan hotels op de hoge weg stond. Daar kan je een beetje aan denken. Ja. Maar even en... voor de luisteraars die dit niet zien, het is één uh, een blok, één een woonblok. En daaronder zijn dan de uh, terrassen ja. aan de voet en aan de zijkant zijn de balkons. balkons. Ja. En... Omdat jij dat zegt. Uh, dat luisterde dat ik kan zien. Uh, de vorige architect die had uh, op internet. Uh, en op YouTube een filmpje gemaakt. Is jullie plan ook uh, in te zien. Voor de mensen uit Zandvoort. Ja we hebben daar wel uh, over getwijfeld. Want je krijgt natuurlijk nog een heel uh, inspraakgedeelte. Ja, ja. Dus we hebben wel een bepaalde visie. Maar we willen dat graag ook met de mensen bespreken. En eigenlijk zouden we. Ja, we zijn er nu over aan het nadenken. Iets van een soort Zandvoortse school uh, te introduceren. Met, met een, een stijlboek met kenmerken. Dat je elementen hebt waar je uit kan kiezen. Dus verschillende kleuren met werk. Verschillende detailleringen van die erkers en van die balkons. En dat je nou met de mensen gaat kijken van... Uh, wat is nou voor jullie dat gevoel van Zandvoort, die grandeur van vroeger? Een soort Wa moodboard voor Zandvoort. Ja, ja. Um, dus we hebben nu, uh, en dat komt morgen, uh, sorry, maandag komt dat live. Een website, ja. maar ook een, een, een kleine brochure. Ja. Uh, die mensen kunnen downloaden. Uh, die hebben we nog uh, redelijk schetsmatig gehouden. Ja, als want die dat... moet nog, de details moeten nog. Ja, we, we hebben Ik... wel details en ook in de computer. Maar als je dat gaat renderen, met die ja. computerplaatjes, ja. Uh, uh, mensen die daar niet aan gewend zijn. Die zien dat vaak als definitief en heel hard. Dus en dat willen we jullie voorkomen? Dus ja, jullie dat een, uh, is... Uh, heel grote ronde wijzigingen voorbehouden. Ja, ja, ja, maar dan nog, hè? Ja, maar ja. Ik, ik, ik zie het. Mensen zien dat en denken van, nou, dat is het, terwijl er nog van alles kan gebeuren. Ja, ja. Nou, we hebben duidelijk een visie waar we ja. heen willen en hoe het eruit kan komen te zien. Maar we willen wel de mensen meenemen. En we willen ook graag feedback van uh, de mogelijkheden. Zowel qua programma. He, wat, wat is nou uh, waar hier behoefte aan is? Ook in die plint ja. met de bebouwing. Ja, vertel nog eens even wanneer gaan jullie dan dat doen? Samen met de bevolking? Um, de, we wachten nu even op de gemeente. De gemeente ja. heeft gezegd we doen een, een nulmeting. En op basis daarvan kijken we welke plannen potentie hebben om uitgewerkt te worden. Daar moet de gemeenteraad iets van vinden. En dan komt er dus ik denk eind eerste kwartaal 2016 of het kwartaal erop. Dus nog voor de zomer komt dus een inspraaktreed. Dus okay. wij zijn echt in spanning van uh, hoe gaat de gemeente dat organiseren. Ja. Zodat iedereen goed uh, van informatie is voorzien. Als je, als je tijd genoeg hebt dan uh, ga je dat nog uh, uh, meemaken. Want dat gaan we aan het eind van ons gesprek uh, met de wethouder nog even vragen. Hoe zij dat verder gaat organiseren. Oh, dan neem ik nog een kopje koffie en dan blijf <laughs> ja. ik nog even luisteren. Meneer Polman, ontzettend... Uh, ja, de verantwoordelijke wethouder komt meteen hierna. Naar, naar ja, Eels. en uh, wij willen het ook even met, uh, met haar daarover hebben. Uh, ja. We zijn door de tijd. Meneer Polman, ontzettend bedankt ja, maar ik had komst. graag nog uren over doorgepraat. Ja. Ja, waar, het, ja, eh, het waar het een beetje a, ook om gaat is dat de mensen het kunnen zien. Dat ja. kan dus vanaf maandag. Dat klopt, vanaf maandag. En op welke maandag. website? Um, het plan heet Bad Zandvoort. Dus als je googelt op Bad Zandvoort, dan kom je een heel eind. Uh, ja. Oké, okay, dank voor de toelichting. Graag gedaan. We hebben nog een klein stukje muziek. En ik denk dat we dan gelijk overgepakt worden door het nieuws en de boodschappen. Tot het volgende uur.